11 uur. Het LOS-journaal. door Alt Megens. Het ongeluk met de Nederlandse bus in Groot-Brittannië is ontstaan doordat de buschauffeur onwel raakte. Dat zegt de directeur van het busbedrijf uit Ede. Uh, waarschijnlijk een uh, tijdelijk uh, gebrek aan zuurstoftoevoer richting uh, de hersenen. En hij moet voorlopig ter observatie het ziekenhuis blijven. Onder de passagiers waren zeven lichtgewonden. Zij hebben de reis naar Southampton allemaal vervolgd. Daar gaan ze aan boord van een cruiseschip voor een wereldreis. Bij Alaska-gestrande boorschip Kalk van Shell wordt versleept. Gisteren is een sleepkabel vastgemaakt. Een sleepboot brengt het gevaarte nu naar een haven 50 kilometer verderop. Daar wordt het schip onderzocht. Volgens de kustwacht zijn er geen tekenen dat het boorschip olie lekt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 Op het Hawaïaanse eiland Maui is vrijdag een in Nederland wonende Poolse vrouw omgekomen toen ze van een klif viel. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken kwam de vrouw van 29 niet uit Amsterdam, zoals eerder is gemeld. De vrouw maakte met haar Amerikaanse vriend en zijn vader een fietstocht. De drie reden over een kustweg die als gevaarlijk bekend staat. De vrouw raakte van de weg en viel bijna 40 meter. Toen reddingswerkers haar uren later bereikten, was ze al overleden. De Nederlandse Patriot-eenheden voor Turkije vertrekken vandaag. Ze zullen daar meedoen aan een NAVO-operatie om Turkije te beschermen tegen raketaanvallen uit Syrië. 300 militairen en drie luchtafweerraketsystemen gaan vanaf hun thuisbasis in Limburg naar de Eemshaven. Vandaaruit gaan ze per schip naar Turkije, waar ze op 22 januari aankomen. Morgen vertrekken Nederlandse en Duitse kwartiermakers om de missie voor te bereiden.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 Het weer is bewolkt en het kan met motregenen. Het wordt zo'n 10 graden. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen blijft het grijs met motregen en aan de temperatuur verandert weinig. AMB ah, Verkeersinformatie. Er is vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Nederweert en Gratum 2 kilometer.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 Is jouw goede voornemen voor 2013 gezonder leven... of je lichaam en geest beter in balans hebben? Kijk hoe je ook van die goede voornemens afkomt op agmeahelcenters.nl. VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Crisis of geen crisis, elk jaar gaan we weer meer naar de film. Vorig jaar liefst 30 miljoen keer... Er zijn kastsuccessen als nooit tevoren. Skyfall natuurlijk van James Bond en eh, net in de kerstvakantie, The Hobbit. Maar ook Nederlandse films scoren. Gooise Vrouwen trok in 2011 de meeste bezoekers. Maar hoe gaat het met die Nederlandse film achter de schermen? Ik praat er zo over met de directeur van het Filmfonds, Doreen Bonenkamp. In de eerste week van dit jaar hebben veel mensen hun slag geslagen in de uitverkoop. Maar hoe doe je dat dan als je blind bent? Hoe ga je dan in die rekken en bakken graaien op zoek naar dat ene truitje? Dat kun je ervaren in het museum, museum in Nijmegen. Verslaggever Robert-Jan Booy staat op de horeca van Amsterdam. Robert-Jan, goedemorgen. Gaat het dan over het feit... dat de horeca ruim 1% minder aan inkomsten heeft binnengehaald vorig jaar? Nee, over veel belangrijke zaken. Want stel je voor, je zit in een restaurant, het eten is heerlijk... maar je kunt niet meer. Wat doe je dan met het eten? Dan stop je het gewoon in de foodiebag, Een speciale tas tegen de verspilling, straks meer. De foodiebag, ik hoor zo van je. En onze eigen Joris Driepinter, Charles Borgmans, die werpt zich op de reclame van melk. En wilt u een vol kijkglas? Surf naar gids.fm. Staatssecretaris Wekers van Financiën wil een andere, een eerlijkere bijtellingsregeling voor lease-rijders, vertelde hij op Radio 1 afgelopen zaterdag. En zoals ik het dan teruglees in de kranten, is het principe eenvoudig. Wie meer privé-kilometers rijdt, moet ook meer belasting betalen. Een soort kilometerheffing dus, en dat uit de koker van een VVD, Dat nou, stemt altijd een beetje argwanend, dus ik vraag aan autojournalist Wim oude hoe dat nou precies gaat werken. Wim, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Eerst nog even voor wie het nog niet uh, allemaal weet hoe het in elkaar zit. Tegenwoordig heb je die fiscale bijtelling. Hoe werkt die? Nou, de fiscale bijtelling is een systeem wat we eigenlijk al jaren kennen en wat uh, een paar jaar geleden zo is opgebouwd. Dat je drie categorieën hebt. 14%, 20% en 25%. En de grondslag daarvoor is hoeveel CO2 een auto uitstoot. En uh, dat wordt op de, natuurlijk een beetje, een beetje moeilijk... want een auto die 1 gram meer CO2-uitstoot heeft... en wat is dat nu eigenlijk? Die kan zomaar van de ene in de hogere categorie terechtkomen. En dat vindt de staatssecretaris eigenlijk uh, onrechtvaardig. En hoe ziet dan die kilometerheffing eruit die Wekers nu wil invoeren? Nou, dat is het punt. Hij heeft zaterdag wel uh, een, een, uh, zeg maar een voorschot genomen, een, een schot voor de boeg gelost eigenlijk, dat hij daar iets aan wil doen om het wat rechtvaardiger te maken. Het is nu zo dat uh, iemand die een auto van de zaak heeft en privé geen enkele kilometer daarmee rijdt, toch die volledige bijtelling moet betalen. En uh, dat, uh, dat wil hij dan gaan veranderen met een soort staffelregeling, waardoor uh, de regeling van vroeger, waarbij een minimum van een maximum van 500 kilometer privé je een soort vrijstelling gaf ook, dat hij dat uh, weer gaat invoeren. Dat was tot een paar jaar geleden. En uh, ook daarboven een, een, een, soort, uh, een soort compensatieregeling gaat invoeren... voor mensen die heel weinig privé rijden, zodat ze niet maximaal belast worden. Jij noemt het een compensatie, maar het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn... dat hij naast die staffel die hij heeft, hè, gebaseerd op de uitstoot van die auto's... van 14, 20 of 25 procent, dat hij daarbovenop nog een gebruiksheffing gaat heffen. Uh, dat is, dat is niet, niet duidelijk naar voren gekomen uit zijn uitspraken. Het, uh, het, uh, het lijkt me ook niet erg waarschijnlijk. Het is ook uh, niet, uh, niet, niet nodig, want er komt er genoeg binnen met die uh, bijtellingsregeling. Uh, maar het is wel zo dat hij een jaar of twee, drie geleden een, uh, een, uh, een belasting, een autobrief heeft opgesteld. Uh, waarin alle regelingen zoals die nu zijn, uh, zijn vastgelegd. En die gaat hij over een paar maanden evolueren. En uh, daar gaat hij ook met de betrokkenen met de RAI en de BOVAG... De, zeg maar de brancheverenigingen over praten. Want die willen ook dat die regeling met die procenten... met die uh, grammen verschil, ook wordt aangepast. Zodat het wat, uh, wat, wat regelmatiger is. En niet die enorme stappen tussen 14 en 20 en 25 procent uh, komen. Want die, die werken erg marktverstorend. Het kan zijn dat een auto... Uh, die nu in de 20% regeling valt, uh, of een half jaar in de 25% regeling valt, omdat er dan verscherpte CO2-normen komen. En dan kan één gram verschil, kan zo'n auto ineens veel oninteressanter maken. En dan zitten die fabrikanten met de hand in het haar, dan hebben ze een aantal auto's... Uh, die ze goed verkochten, waarvan de verkoop ineens inzakt. Maar jij denkt dus, denk dus moet... dat mensen die, die weinig rijden, dat die worden gecompenseerd... en dat betekent dus dat er niet wordt bezuinigd... maar dat, er, dat de overheid daar waarschijnlijk geld op moet toe gaan leggen op dit voorstel van Wekers? Dat, dat zou kunnen, maar dat zal niet in de, uh, in de honderden miljoenen gaan lopen. Uh, het, is, het is een aanpassing die wat rechtvaardiger is. Net zo goed als dat uh, voor de, de vrijstelling van de motorrijtuigbelasting voor, uh, volledige klassieke, voor, voor de historische auto's, klassieke auto's, die komt te vervallen. Maar ook daar wordt een, een modus gevonden dat mensen die echt alleen maar voor hun, vrij, voor hun lieve brein met een historische auto rijden maar 10 of 25 dagen per jaar... dat die ook een, een, een soort compensatie krijgen... dat die niet het volle bedrag moeten gaan betalen. Dus het is een, een verfijning van de, van de huidige fiscale wetgeving. Maar voor, mensen die uh, nu belachelijk belaagd. veel kilometers rijden, Wim... gaan die ook echt uh, naar auto van dat belachelijk aantal kilometers belasting betalen? Dat denk ik niet. En ik denk ook dat dat de bedoeling niet is van een auto van de zaak. Want uh, daar, uh, daar zal op een gegeven moment een werkgever ook zeggen. Ja, je rijdt meer kilometers privé dan je voor mijn zaak rijdt. Ja. Uh, en daar is ook een, een, een kilometerregistratie voor nodig. De meeste leasemaatschappijen. Bij, soms ook particulieren, uh, die, die hebben zo'n uh, zeg maar, zo registratiekastje in hun auto. Dat werkt al dan niet via het navigatiesysteem, waar het heel nauwkeurig uh, kan worden geregistreerd hoeveel je privé en hoeveel je zakelijk rijdt. Dus uh, ik denk niet dat het, uh, dat het veel mensen rijker zou maken, maar een, een, een aantal mensen die zullen zich wat minder zwaar nou, zeg maar gepakt voelen. Uh, wanneer ze helemaal geen gebruik maken of nauwelijks gebruik maken... van een auto van de zaak voor privégebruik. Maar jij uh, vermoedt dus dat er een plafond blijft in die regelingen? Ik denk zeker dat er een plafond blijft. Die 14, die 20 en die 25 procent tarief, dat blijft zeker. Er komt een, een, een staffel uh, voor wat meer rechtvaardiger belasting. Uh, waardoor je een beetje gecompenseerd wordt in plaats van dat je meer gaat betalen. En kennelijk is de autobranche tevreden met die uh, voorstellen van wekers. Alhoewel dat nog maar een schot voor de boeren is. Dus we moeten nog precies even afwachten hoe het ministerie van Financiën dat gaat uitwerken. En dat, dat kan nog alle kanten op, hè? dat weten we Wim. Dat kan alle kanten op, uh, maar de branche is op zich uh, tevreden... Om dat het nu zo is dat... Uh uh, dat je hele grillig verloop van de autoverkoop ziet. Het, een, een bepaald model is uh, een, een doorslaand succes, omdat die in de 14 categorie valt. En dat kan over een half jaar, wanneer de, de norm wordt bijgesteld voor, die bepaalde, voor dat bepaalde type auto, uh, kan dat in één keer 20% worden, of van, van 20 naar 25%, ja. omdat een auto ineens 1 gram te veel CO2 uitstoot. Nou, en één gram te veel, dat is, uh, dat is marginaal. Autojournalist Wim Oudeweening, we spreken elkaar komende vragen. Vijf... Absoluut. Tot vrijdag. De, De uitverkoop is een volgang. gang. En volgens kennis is het dan een hele tour om in al die kledingrekken een koopje te vinden. En voor slechtzienden en blinden is dat natuurlijk een jungle. Het museum en dat museum dat ligt in Nijmegen besteedt daarom speciaal aandacht aan de uitverkoop in een zogeheten ervaringstentoonstelling. En verslaggever Jan Peels, je bent er gaan kijken. Wat is dat dat museum? Museum, ja, het een museum, hè, met ja. de nadruk op zie, terwijl je het gaat over blinden, inderdaad. Het is een museum uh, wat je laat ervaren hoe om het is uh, om blind te zijn. Er is van alles uh, te vinden rondom het blind zijn. En er zijn ook allerlei uh, dagelijkse situaties nagebouwd, bijvoorbeeld een huiskamer, een supermarkt, de straat. Maar ja, dan in het oneindige donker. En dat is iets anders dan uh, gewoon een kamer zoals we hier zitten met het licht uit hoor. Omdat er, als je dan de bloemetjesgordijnen dicht hebt, nog altijd <laughs> wel wat, wat licht binnencijpelt. <laughs> inderdaad. Een standby-knopje van de apparaten, kijk hier om je heen, dat, dat blijf je altijd zien. En het is ook zo dat als je, je ogen eraan wennen aan het echte donker, dat hebben we ook gemerkt, ja, dan proberen ze toch een beetje dat scherp stellen. Nou, hoe dan ook, in die ervaringsruimte in de katakombe van het uh, stad in Nijmegen. Daar uh, voel daar je, daar je is dat museum. Ja, daar is het inderdaad ja. in, in Nijmegen. In de, ergens onderin, je moet een trapje af en dan kom je dan. Daar is het dus echt heel erg donker. En daar voel je dus echt hoe het is om blind te zijn. Nou, het toeval wilde dat op de dag dat ik daar was, uh, samen met wat andere mensen... want je wordt door een, met een groepje rondgeleid. Toen was er ook de 14-jarige Esther. Die is echt blind. En zij kwam er ook met haar vader om te laten ervaren hoe dat is om blind te zijn. Hoi. Hallo. Hoi. Het is echt donker. Nou, gezellig. Kom verder. Ja, ik, uh, ik zal me gelijk even voorstellen. Ik ben Freddy. En ik heb het uh, genoeg om jullie even mee te nemen... een tijdje in het leven van... iemand die net zoveel ziet als wij nu zien. En dat is... Niks. <lacht> ik zie helemaal niks. Helemaal niks, hè? Ondanks het feit dat we helemaal niks zien... dat betekent niet dat je niks ziet. Leg uit, want ik zie echt niks. <lacht> nou, dat is mooi. Kijk. Je hebt namelijk een aantal zintuigen. Dat zijn je ogen, dat zijn je oren, dat is je reukorgaan. Dat is je taszintuig. En ik durf zelfs te beweren... als je lang zo moet... Uh, moet handelen en moet leven, dat je een soort van zesde ontwikkelt. Dat je een beetje kunt aanvoelen, al van tevoren, waar, waar een muur is, waar een mens is, waar een persoon is. Dan zul je zien gaandeweg we de uh, route doorlopen, dat het steeds makkelijker wordt, dat je steeds meer ontspannen bent, ja dat, dat het uh, ook steeds leuker gaat worden. Uh, dat zeg je? marius maar wat Mijn dochter is blind. Ja, ja mijn vraag is aan je dochter, hoe doet zij dat? Ja. Esther? Nou ja, ik ben er natuurlijk gewend. Ja. Dus ja. Dus... En op een gegeven moment, je moet, uh, wat het ook is, gewoon een stukje vertrouwen, moet je, uh, dat moet je hebben. En dat leer je vanzelf. En dat is wat Esther ook doet. Ik iets vragen? Ja. Hoe weten we straks welke kant ik we op moeten? Ik, bedoel, ah, ik, loop, uh, ik loop voor jullie uit, je dus uh, je moet je richten op mijn stem. En jouw oren zijn eigenlijk nu je ogen. Het werkt goed, want ik weet wel waar u staat. Ja. ja. We zien helemaal niets. Het is pinke donker. We hebben wel een stok meegekregen waar we mee een beetje kunnen... Oh, oh hij laat de stok, uh, de stok vallen. En nu? Ik voel de muur aan de hand waar ik ook de stok in heb. Ah, een beetje langs de muur. Oh, er valt iets op de grond hier. Sorry. Je hebt iets Ja, de kerstboom of zoiets. Oh, niks aan de hand. Dat is een takje. Oh, dat lag daar al. Ja, hier krijg je wel een opstapje, hè? Ik voel het. Ja, heb je? We lopen links langs de muur hier. Dit, ik ga daar. Goed, Jan. Ja, ik ben hier, hoor. Ja. Goed zo, super. Beginpad. Ja. We gaan nog verder, hoor. Wat hoor we? Dat zijn auto's in de buurt. Oh, dan gaan we verder naar het marktpleintje op en we hebben vandaag zeele. Kijk eens, daar komen we uit. voor inderdaad, voor de uitverkoop. Ja, de sale, hè, de maar. super Normaal gesproken staan er natuurlijk allemaal duidelijke borden bij, hoe goedkoop het allemaal is, maar hier moet het ook op de tast allemaal. Ja, hier is alles op de tast, ja. Ja. ja. Dit is een jas volgens mij. jij ja. ja, dat Esther hier? Dit is dit, wat is Esther? Oh hier, daar is Esther. Ga jij ook zo boodschappen doen? Ja, dan gaat meestal wel iemand met mij mee natuurlijk. Want... Een ziende. Ja. Kledingrekken. Het is heel onwezenlijk om alleen met je handen te voelen van wat er is. Ja, deze jas ja. duurt wij uh, denken aan een jas die mijn oma altijd aan Oma, mag ik eens voelen? Ja. Oh, er zit zo'n zo manchet aan die een beetje stretch is. Ja, deze stof leek er heel erg op. Weet je, Ja? ja? ja? Tweeënhalf jaar geleden overleed haar oma. Oh. En toen wilde zij, vroeger hadden we het over wat, wat zij graag van haar oma wilde hebben. Mag, mag je haar eiwatskozen? Ze wilde die blouse hebben met die schoudervullingen. Want die had de oma vaak aan en dat kon ze heel erg goed voelen. En die heb je nog steeds neem ik aan. Mm -hmm. ja. Dus elke keer als je even aan je oma wil denken dan haal je die blouse uit de kast. Ja, ik heb een. Uh, een um, de, later heb ik een uh, doos gekocht mm -hmm. waar, ik, waar alle spullen die ik van haar had uh, in heb gestopt. Oké, okay. er zit nog een uh, parfum dingetje in en een sjaal. Dus echt een herinneringsdoos van oma gemaakt. Ja. Mooi. Ik stap even uit die enorme donkerte met Antea van de berg, uh, van het museum. Zo'n uitverkoop, dat blijkt wel. Dat is echt een drama voor mensen die niet kunnen zien. Hè? Nou, ik weet niet of het een drama is, maar het is natuurlijk wel heel anders ja, dan Ze nu. zijn goedkoop uit, maar ze zien, ze zien niks. <laughs> nee, het blijft spannend waar je mee naar buiten komt natuurlijk. Uh, dat is absoluut waar. Um, het leuke is natuurlijk dat je heel erg met je zintuigen aan de slag gaat. Dus je gaat voelen aan de stof. Je gaat bijna misschien wel ruiken aan de stof. Nou is het bedoeld voor mensen zoals ik om dat te laten ervaren? Waarom kiezen ze dan voor om juist ook zo'n uitverkoop uh, te laten ervaren? Nou, wij vinden het heel leuk om elke keer de donkerbeleving een beetje een tintje te geven... van de tijd van het jaar. Nou, op dit moment is er natuurlijk uh, overal sale en uitverkoop. Ook met grote borden uh, in de stad. En we vonden het heel leuk om nou, dat door te vertalen in onze donkerbeleving. En zo doen we dat eigenlijk elke periode van het jaar. En die ervaringen, dat blijkt ook wel. Mensen zijn heel erg onder de indruk. Ik kan me ook voorstellen dat mensen bang worden. Nou, de reactie is meer wat heerlijk dat ik kan zien. En dat het eigenlijk heel bijzonder is. En dat je ook realiseert hoe visueel onze wereld is ingesteld. Zo, en dan zijn we buiten. lopen wij allemaal even makkelijk uh, de trap op. Terwijl Esther nog steeds voetje voor voetje... Ja. Al voelend. Wat vind je er nou van? Dat je het nou weet hoe, de, hoe het voor Esther voelt? Ja, best wel raar. Ik zou het niet echt... Haar zou ik niet willen zijn. Je bent natuurlijk heel blij dat je kunt kijken. Maar je weet nu in ieder geval wat, wat ze meemaakt. Ja, maar ik, als ik haar zou zijn... dan zou ik eigenlijk vinden dat ik... Ja, misschien klinkt het een beetje raar... maar een beetje een rotleventje zou ik dan voor mezelf voelen. Want ik bedoel, je kan niks zien... en ze weet niet eens wat kleuren zijn. En wat blauw is of wat geel is. Ze weet niet wat het is. Ja, er... En als je die kleuren allemaal niet weet... dan is het ook ja. heel moeilijk winkelen bijvoorbeeld. Wat ja. we net gedaan hebben. Ja, dan weet je niet wat... Bijvoorbeeld zoals ik uh, blind... Sjaaltje pakte. Uiteindelijk leek het wel leuk te zijn. Maar hij zou net zo goed echt gewoon kunnen zijn van... Ik denk, eeuw, nou zwart, heb je nu. Maar hij ja. had net zo goed roze kunnen zijn. Ja. Hij Afschuwelijk, toch? Ja. <laughs> ja. Terra uit Zutphen is dit, die samen met verslaggever Jan Peels even voelde... hoe het is om blind te zijn in het museum in Nijmegen. Veel violen, maar ook een orgeltje in My World is Empty Without You, Babe. A world is Empty without you, babe, van de Super Supreme's uit 1965. Een van de nummers van de Supreme's die het niet haalde tot de nummer 1-positie. Bleef steken op 5. De lift! De lift! Zeg eens Scheveningen, Scheveningen, Scheveningen! Zoals je daar staat, heb je iets van. Iets van wat? Van een heel mooi jongetje. Stijn, kun je ja, alsjeblieft hier blijven? In voor- en tegenspoed. Weet je nog wel, Stijn? Ik geloof dat Lebak een man als Havelaar nodig heeft. Rotterop, man, daar hebben we niet meer, Seo. Zo, is jij lijf nog? Ja. Jij ook dus? Ja, nog wel. de kanker. U herkende er vast wel een paar uit die fragmenten uit Nederlandse films. Nou, alles en iedereen uit de Nederlandse filmwereld... die komt morgen bij elkaar voor de nieuwjaarsreceptie. Vandaar deze inleiding. Maar schenken ze op die nieuwjaarsreceptie... dure champagne of zoete namaakbubbels? Hoe staat het ervoor met de Nederlandse filmwereld? Aangeschoven is Doreen Bonekamp van het Nederlandse Filmfonds. Goedemorgen, mevrouw Bonenkamp? Goedemorgen. Is de reden tot feest? Aan de ene kant is er zeker reden tot feest. Omdat uh, de Nederlandse film in ieder geval uh, uh, succesvol blijft ontwikkelen. Je ziet veel bezoekers in de bioscopen, maar ook internationaal... worden de titels vaker geselecteerd voor internationale festivals. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld Cowboy van uh, Boudewijn Kolen. Zeer succesvol. Ja. Vooral op het filmfestival Berlijn. Maar heeft daarna ook nog een zeegtocht gemaakt. En, en ook in de bioscoop blijft uh, het bezoek toestromen. En hoe komt het dat, dat die bezoekersaantallen goed blijven? Nou, de Nederlandse film is natuurlijk uh, in kwaliteit sterk verbeterd. De afgelopen 15 jaar kan je wel zeggen. Er is ook hard aan gewerkt, eensgezind in de hele sector... om de technische kwaliteit en ook de artistieke kwaliteit te doen toenemen. En er worden ook meer films gemaakt. En dat is natuurlijk voor filmmakers hartstikke belangrijk... dat ze vlieguren kunnen maken, zodat ze zichzelf ook kunnen verbeteren. En je ziet nooit meer toneelstukjes in films, hè, want tegenwoordig... zoals we dat vroeger hadden, amateurtoneel in de film, of niet? Of ga ik nou te ver? Nou, ze worden in ieder geval st uh, steeds beter. Maar Jan, vroeger natuurlijk ook succesvolle films. Dat kun je in alle cijfers die je terugkijkt uh, zien. Maar er is daarnaast ook veel meer aandacht te komen voor de marketing. Dus uiteindelijk is het publiek ook veel eerder bekend met al die titels die eraan komen. En die technische hulpmiddelen hebben natuurlijk ook meegeholpen... om het makkelijker te uh, doen maken om films te produceren, of niet? Absoluut, ja. ja. staan maar er internationaal goed op. U noemde al het, het uh, succes van Cowboy, maar in zijn algemeenheid... Het gaat beter eh, als het in ieder geval gaat over de Nederlandse film. Hoe die internationaal reist en onderscheiden wordt. Ook voor het komende internationaal filmfest van Rotterdam. Wat natuurlijk ook vooral focus op de internationale film veel Nederlandse titels voor geselecteerd. Ook weer voor het aankomende filmfestival in Berlijn. Maar aan de andere kant zie je ook een negatieve ontwikkeling in de sector. Omdat, de, uh, zeg maar vooral waar het gaat over de productie van films, de bedrijfgeheid in Nederland heel erg daalt, omdat hier te weinig middelen voorhanden zijn om films te maken. meteen meer daarover. Eerst even naar die, die films die succesvol zijn. Zijn dat familiefilms in het buitenland? Die, uh, succes... Of zijn dat kinderfilms? Cowboy. Of, of, of zijn het documentaires waar Nederland miskooit? Wat, wat is het? Nederland valt vooral internationaal op met de kinder- en jeugdfilms. En met de documentaire. Die zie je heel veel terug in selecties op festivals. Maar die worden ook goed verkocht en verspreid internationaal. Maar ook de artistieke film zie je vaker terug voor een volwassen publiek op internationale festivals. Maar de uh, films die hier volle zalen trekken, de publieksfilms, de familiefilms. die zie je niet terug omdat het te Nederlands is? Nee, de, juist de kinder- en familiefilms. die zie je, uh, zie je en zowel nationaal het succes. Dus er komen hier in de bioscoop veel bezoekers op af. En die scoren internationaal goed. Maar als het echt gaat inderdaad over mainstream titels. die scoren vooral in eigen land. Toch zijn de critici het. Uh, het ja, die zijn nogal. Uh, ja, zoals ze zijn, kritisch. <laughs> er wordt te veel op safe gespeeld bij grote films. Het neemt een bombardement, daar komen veel mensen op af. Maar de recensies zijn niet mals. Wat vindt u van die uh, kritieken? Nou, dat is een vak natuurlijk, om kritisch te zijn om, uh, op de films die worden uitgebracht. En er zijn hele goede films die in de bioscoop worden uitgebracht, waar de uh, critici dan ook lovender over zijn. Ja. En het publiek bepaalt natuurlijk uiteindelijk de eigen smaak en gaat er naartoe of niet. Maar kunt u zich vinden in dit soort kritieken, als het gaat om die film bijvoorbeeld? Of gaat u zich daar niet over uit als uh, chef van het Nederlandse Filmfonds? Nou ja, wat ik, wat ik al zei. Er zijn natuurlijk films die het echt gewoon heel erg goed doen. Zoals bijvoorbeeld alles in familie. Die gaat, nu, gaat we... zich daar niet over uit, dat doe nee. ik al. Maar heeft u er wel geld in gestoken? Ja, er heeft het filmfonds in gefinancierd. Ja. Nu over die andere kant. Het maken van, van films. En uh, dat wordt dus kennelijk steeds moeilijker. Omdat de, de, de bezuinigingen hun tol hebben geëist. Het gaat aan de ene kant... de bezuinigingen hebben het verergerd, moet ik zeggen. Maar wat eigenlijk vooral aan de hand is... is dat je ziet dat in alle landen om ons heen... een veel breder financieringsinstrumentarium is... om films te kunnen financieren. En dan heb ik het bijvoorbeeld over tech shelter financiering. Wat is dan? dat? Is dat je een bepaalde belasting uh, teruggave krijgt... Uh, als je uitgaven in dat land doet op het gebied van filmproductie. Dus je hebt bijvoorbeeld een... Uh, je, doet, je gaat een film maken in België... en je geeft daar uh, een x-bedrag uit. En daarvan krijg je dan een percentage terug. Dat kun je in die film steken... om hem te kunnen financieren. Daarnaast zijn er uh, ook bepaalde economische fondsen... die op eenzelfde manier werken. Er wordt dus echt veel gedaan om bedrijvigheid in die landen te stimuleren. Dat je daar geld ophaalt, dat je daar ook moet uitgeven. En daarmee trekken ze veel productie aan. Niet alleen productie uit hun eigen land, maar ook internationale productie. En dat doet Nederland niet. Maar met Nederlandse producenten zouden dus heel slim kunnen zijn. Dat doen ze ook, denk ik. Hè? Want ze gaan ook veel naar het voormalige Oostblok om daar um, scènes te filmen. Dat gebeurt. Om, om daar waarschijnlijk, uh, omdat daar allemaal veel goedkoper is. En ook omdat die belastingregelingen daar gelden. Dat klopt. Nederlandse producenten die zijn op dit moment erg afhankelijk van financiering in het buitenland. Uh, bijvoorbeeld in Hongarije, bijvoorbeeld in België, in Duitsland wordt ontzettend veel goedkoper. Produceert en via economische regelingen daar financiering opgehaald. Maar het nadeel daarvan is dat je dan ook heel veel geld in dat land moet besteden. Dat land wordt dus niet meer in Nederland uh, of dat geld wordt niet meer in Nederland uitgegeven. En daarmee daalt hier de bedrijvigheid en komen postproductiebedrijven in de problemen. Dat zeggen de Belgen, ja, maar dat vloeit allemaal af naar, naar, naar buitenlandse producenten. Dat is niet goed voor onze eigen economie. Dat hoor je daar kritici zeggen. Het, uh, het werkt pas echt goed als er echt gewoon een gelijk speelveld is tussen alle landen. Dus op, uh, als je veel met België co produceert, dan willen de Belgen vanzelfsprekend ook terug, uh, terug kunnen verdienen als ze films in Nederland maken. Dus daarom werkt het vooral goed als er een gelijk speelveld is tussen landen. En daar hebben Nederlandse producenten nu een nadeel. Hun concurrentiepositie is zwak omdat hier weinig middelen en weinig regelgeving voorhanden is. U pleit eigenlijk voor belastingvoorstellen. Andere belastingmaatregelen die genomen worden ten aanzien van de film... Uh, dan die tot voor kort nog geldig waren en nog geldig zijn. Klopt, het gaat er echt om om de bedrijvigheid in Nederland te stimuleren... dat hier veel meer productiebedrijvigheid ontstaat... waardoor je die hele industrie en in infrastructuur op peil kunt houden. We hebben natuurlijk die uh, gunstige belastingmaatregelen... onder de paarse kabinetten gehad. Hè? Klopt, maar die uh, is uh, eind uh, 2006... Beëindigd. En daarnaast is er geen alternatief meer komen. Terwijl je in diezelfde periode in alle landen om ons heen heel veel verschillende regelingen erbij zag komen. Dus waar we eerst in de voorhoede liepen, lopen we nu in de achterhoede. Nou heeft de Tweede Kamer zich ook over dit probleem gebogen voor de Kerst en heeft gezegd ja er moet gepraat worden met de filmindustrie, met de filmproducenten, met bijvoorbeeld ook het Nederlands Filmfonds. Dat gaat gebeuren. Ja, het gaat gebeuren. Er is een nationale filmtop aangekondigd, juist om dit probleem uh, bij de kop te vatten en goed te kijken van wat is er nou mogelijk om te kijken of je die concurrentiepositie kan verbeteren en op welke manier je dat kunt gaan doen, zodat die bedrijvigheid in Nederland weer wordt gestimuleerd. En wanneer vindt die nationale filmtop plaats? Enig idee? Nou, de uitkomst die zou moeten komen in maart, dus. Uh, het gaat allemaal spelen in het eerste kwartaal van 2013. En op het moment dat er dan minder geld beschikbaar is... want ja, hoe je het bent of verkeerd er is wat weinig geld in de samenleving... zou je dan ook als Nederlands Filmfonds strengere eisen moeten gaan stellen... aan het geven van geld aan producties? Ja, wij stellen natuurlijk hele strenge eisen. En we hebben een veel beperkter budget dan beloof, uh, de afgelopen jaren. Dus bijna 30 procent minder. Dus die eisen gaan omhoog. Die gaan nog altijd omhoog? Ja die worden dagelijks nog bijgesteld bij wijze van spreken? Nou, nee, er is natuurlijk een beleid uitgestippeld voor de komende jaren... waarbij we weten dat dit in principe de omvang van ons budget is. En daarin hebben we vooral ingezet om te kijken... van hoe kunnen we films nou zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Ontwikkelen is het goedkoopste traject in een film. Dus als je dat heel goed aanpakt, kun je uiteindelijk ook kosten besparen... Uh, als je uiteindelijk in productie gaat. En daarnaast gaan we ook differentiëren in de hoogte van budgetten. Dus beginnende makers werken relatief met lagere budgetten... dan ervarenmakers die zich al helemaal bewezen hebben. Alles bij elkaar nog geen positief verhaal, maar dat kan nog veranderen. Is er toch nog iets waar je nu uitkijkt dit jaar? Naar een Nederlandse film waarvan je denkt, daar verheug ik mij op? Nou, er komen ontzettend veel goede titels aan. Het publiek zal dit jaar nog niet merken dat het, uh, dat het gewoon niet goed gaat in de sector. Noem eens één goede titel. Nou, de wederopstanding van een klootzak. Dat is de openingsfilm van het komende filmfestival in Rotterdam. Dat is absoluut een film die uh, gezien moet worden. Die heeft u hem al gezien dan? Jazeker. Heel verrassend. Hij is heel verrassend spannend. en leuk en spannend. Dank u wel. Doreen Boenenkamp. Zij is directeur van het filmfonds. Zometeen nog. Dan blijf ik nog even bij de film. Naast Hollywood en Bollywood is er sinds enige tijd ook Nollywood. Dat is de Nigeriaanse filmproductie. Maar de kwaliteit van die films moet nog hard gewerkt worden. De wereldontvanger doet aan kwaliteitscontrole. Na het nieuws met Dortmegens. Radio 1, het NOS-journal. Justitie in Duitsland is begonnen met een vooronderzoek... naar de omstreden Nederlandse arts Jans Steur. Aanleiding is een klacht van een vrouw waar hij een ruggenprik heeft uitgevoerd. Volgens de vrouw zijn er bij de ingreep complicaties opgetreden. De Duitse justitie onderzoekt of Jans Steur verwijtbare fouten heeft gemaakt. Vorige week werd bekend dat de neuroloog in een ziekenhuis in Heilbronn werkte. Daar is hij inmiddels ontslagen. De twee kinderen die vannacht omkwamen bij een woningbrand in Maastricht... waren jongens van drie en vijf jaar. Moeder ligt nog gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in Maastricht is nog niet bekend. Bij alaska het boorschip Kalk van Shell wordt verplaatst. Een sleeboot brengt het gevaarte nu naar een haven 50 kilometer verderop. En daar wordt het schip onderzocht. Volgens de kustwacht zijn er geen tekenen dat het boorschip olie lekt. En het ongeluk met de Nederlandse bus in Groot-Brittannië... is gebeurd doordat de buschauffeur onwel raakte. De chauffeur is ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. Onder de passagiers waren zeven lichtgewonden. Zij hebben hun reis allemaal vervolgd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Er is vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Echt, twee kilometer. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders. Tot 12 uur nog de zuivelgigant Friesland Campina... pakt uit met een nieuwe campagne en nog wel wereldwijd. Wat is er dan aan de hand met die witte motor? Ik leg het voor aan reclamespecialist Charles Bormans. En de Footieback is er, een bericht vanaf de horecava. Na de police. Dan gaat het nog een tijdje door. Sting schreef het nummer. Uiteraard, het zou ik bijna willen zeggen, Living in the Material World. Met drums, met saxofonen, met synthesizers. Daar was een bas op te horen, een gitaar. Toch zijn ze maar met z'n drieën, dus hoe ze dat allemaal voor elkaar krijgen. Het is mij een raadsel. Destijds New Wave genoemd. En tegenwoordig zou je kunnen zeggen, het is uit 1981, dus Old Wave. Wara, de gids.fm. De Wereldontvanger. Willem van den Oud, goedemorgen. Jij neemt me mee naar Nigeria. Maar Lagos, de creatieve hoofdstad van Nigeria... dan heb ik het vooral over de filmindustrie die Nollywood wordt genoemd. Iedere week produceert die industrie 40 films. Nollywood staat wereldwijd qua filmproductie op een derde plaats na Hollywood en Bollywood uit India. nog nooit van gehoord van Nollywood. Laat staan dat ik een Nollywood-film ooit heb bekeken. Ja, dat is ook niet zo heel gek. Die films die worden vooral bekeken in Afrika... en door uh, Afrikaanse migranten over heel de wereld. Het overgrote deel van die films haalt zelfs nooit die bioscoop. Zelfs niet in Nigeria. Het niveau is ook niet om over naar huis te schrijven. Ze worden vaak gedraaid met één cameraatje. Die acteurs die zijn dadelijk verstaan... want de, camera zit, uh, of de, de microfoon zit op de camera... in plaats van nou ja. ze echt geluidsmensen hebben. De montages beroerd zijn hele slechte speciale effecten. En dan heb ik het nog niet eens over de rammelende scenario's. Dat is misschien ook niet zo heel raar als je bedenkt dat de meeste van die films daar worden gemaakt met een budget van, pak een beetje 10.0, 15.000 euro. En dan is dit het resultaat. Also, well, you came to save her? You're here for her? No, huh? no, no, no. It's either she goes or I go. No, no, no, no, no. Camilla, please, don't, don't, don't do anything, brush, ok? Oh. It's not her I love, it. it's you and love. I really love you, I swear to God. Shut I... up! Shut up, you liar! Flink spannend. Ja, een beetje uit de Nollywood-film uh, Emotional Crack. Dat was een paar jaar geleden een hele grote hit. Nou, de thematiek in veel van die films is hetzelfde: iemand die komt van het, uh, van het platteland, die verhuist naar de grote stad. Kan daar moeilijk aarden. Ik denk aan zo'n hele grote stad als Lagos, waar wonen 14 miljoen mensen. Om dan de eindjes aan elkaar te knopen, neemt de hoofdpersoon zijn toevlucht tot hekserij. Maar daardoor verliest hij alles wat hij heeft. En hij laat de hekserij vervolgens voor wat het is. En vindt uiteindelijk zijn redding in de kerk. Nou, dat is zo'n verhaal in een notendop. Maar het zijn net zo goed liefdesverhalen, gangsterfilms en horrorfilms. Nou, leveren Hollywood-films Natuurlijk ze nu nu miljoenen en miljarden open. Over het algemeen in ieder geval veel geld. Hoe zit het in Nigeria? Ja, dat is wel totaal anders. Uh, de, ze hebben wel een jaar omzet. Volgens de Wereldbank uh, is Nollywood goed voor zo'n 500 miljoen dollar uh, per jaar. En die industrie die biedt uh, los en vast werk aan ongeveer een miljoen mensen. In Nigeria moeten filmmakers en producenten het vooral hebben... van zoveel mogelijk films maken in zo kort mogelijke tijd. Ze pakken dan die camera's, ze plukken wat mensen van de straat... en dan binnen een week ligt zo'n film te koop in stalletjes op de markt. Dat is dus niet zo professioneel, maar dat zei je eigenlijk al. Ja, dat, en dat is ook precies de bedoeling, want de, de productie van, de, van die films... die wordt gefinancierd door de filmmakers zelf... en door de marktlui die de film dan weer verkopen in hun stalletjes. Dus het mag ook allemaal niet te duur zijn. Kijk, voor die, uh, voor die marktluiden is het heel simpel eigenlijk. Hun klant die, die bestaat vooral uit de sloebers uit arme Nigerianen. Dat zijn mensen die wel uh, net wat geld bij elkaar kunnen schrapen... voor een video-cd of een, of een dvd. Maar ze hebben geen geld voor een peperduur bioscoopkaartje. Dat, dat zegt filmhistoricus Ono komen. It's able to touch base with the local poor people who aspire to become rich. It's something that Nollywood identifies with. It speaks to them directly. Nou, er is gewoon echt een verbinding tussen, tussen Nollywood en die arme Nigerianen. Want die miljoenen arme inwoners van Lagos zijn naar de stad gekomen met de droom om rijk te worden. En die low-budget films, die nu sinds jaar of twintig worden gemaakt door Nollywood, ja, die sluiten daar perfect op aan. Dus deze filmhistoricus. En zit er dan ook vooruitgang in Nollywood of blijft het bij die goedkope films die onmiddellijk op DVD worden gezet? Nou, ook, ook in Nollywood wordt vernieuwd. En een van die vernieuwers dat is M.M. Uh, Isong. Zij is een van de belangrijkste producenten. Het is wel tamelijk uniek dat een vrouw zo'n hoge positie heeft bereikt in, uh, in Nollywood, want dat is vooral een mannenbolwerk. En zij wil Nollywood dichter bij Hollywood brengen. En daarom haalt ze expertise uit Amerika. Ze heeft onder andere een filmacademie opgezet. En ze, ze probeert ook nieuwe technieken uit om, om films te verspreiden... zoals streaming op internet. Nou, deze mevrouw Song is succesvol... omdat ze een, een gat in de markt ontdekte en daar ook insprong. Zij introduceerde namelijk romantische comedies, de romcom. En zij veronderde de rol van vrouwen in haar films. Male producers in Nigeria like to portray women as weaklings and I don't think the African woman is a weakling. The African woman is strong. The African woman can hold her own in any way and that's what they don't like. Song zei vertelt dat vrouwen in Nollywood normaal worden afgeschilderd hè, als stereotype zwak en zijzelf is ervan overtuigd dat Afrikaanse vrouwen juist sterk zijn en hun mannetje best kunnen staan en dat laat ze dan zien in haar films met sterke hoofdrolspelsters zoals Mama Afrika, dat is de bijnaam van Pechance Ozokwor een van de grootste filmsterren in Nigeria, en ze begon al in 1998 met acteren. So since then I've been full time acting on location, day in day out. How Nollywood came, there was no formality. They were then of even low quality. Now, when you look at our pictures, you, you see that they are getting better. Ozo heeft vertelt dat ze sinds, sinds, sindsdien, sinds, uh, sinds ze begonnen... is ze dag in dag uit aan het werk op locatie. En zij heeft van acteren haar beroep gemaakt. En in de begindagen was het op de set een rommeltje. En nu, zegt ze, worden de films steeds beter. Nou, er zijn filmmakers met ambitie die uh, meer geld bij elkaar uh, sprokkelen... om films te maken die wel geschikt zijn voor vertoning op het grote doek. En zijn dat dan ook films die langzamerhand een groter buitenlands publiek kunnen trekken? Nou, de thematiek die blijft wel hetzelfde. Maar ze zitten qua productie wel een stuk beter in elkaar... dan die low-budget films. En door de houd bijvoorbeeld producent M.M. Uh, Isong... dat de industrie sterker wordt en internationale. En Andrea Calderwood, zij is producent van onder andere... The Last King of Scotland. Zij werkt onlangs in Nigeria... aan een film met westerse en Nigeriaanse sterren. En zij voorziet een internationale doorbraak van Nollywood. Het is zoals de the Latin American filmmakers a few years ago from you know films like Amoris Peros and City of God where they can continue to make films for the home market but can also be recognised abroad as well and I think the Nigerian film industry is round about that point ja, Colderwood, trekt een vergelijking met Latijns-Amerikaanse filmmakers... van een tijdje geleden. Denk bijvoorbeeld aan City of God of Amores Perros. Dat was een hele grote ja. uh, filmhuishit van uh, Iñárritu. En hij ging toen aan de slag in, uh, in Hollywood, werd ook succesvol. En volgens Calderwood zit de Nig Nigeriaanse filmindustrie... zo ongeveer op dat punt dat de makers erkenning krijgen in het buitenland... en tegelijk ook voor de thuismarkt blijven produceren. Dus misschien... In de toekomst, uh, kijk je in plaats van het volgende deel van The Hobbit... gaan we dan hier in de bioscoop naar nollywood klapper als Hoodrush of Scores to Settle. Denk je dat? Ik ken het verhaal al. Dat zijn platte die gaan naar de stad. Die raken daar van het pad. Iets met hekserij. Die gaan hele rare dingen doen <laughs> en uiteindelijk ja, worden ze verkeerd. Ja, ik kan het verhaal al uittekenen. Willem vangt de nood, graag tot de volgende keer. De Gids.fm Ken je dat gevoel? Je bent... Bij een buffet, en je zou graag nog een keertje willen opscheppen... maar de broekriem die knelt al, je zit met andere woorden vol. En dan verdwijnt lekker eten wellicht in de vuilnisbak. Pure verspilling, die menig bezoeker eigenlijk een doorn in het oog is. Dat blijkt uit onderzoek. Maar er is een oplossing, de zogeheten foodie bag. En waarin verschilt die foodiebag van de doggy bag die de Amerikanen al jaren kennen? Dat hoort verslaggever Robert-Jan Boy hopelijk op de horeca... waar dus de vakboeiers voor de horeca in de Amsterdamse raai. Robert-Jan, heb je al zo'n foodiebag te pakken? Ja, hij staat hier recht tegenover mij. Het is eigenlijk een heel klein kartonnen ja, tasje. Heel klein, moet ik zeggen. foodie bag staat erop. Er zit ook een soort uh, lepeltje bij. Een, uh, een lepeltje ja, met een, een soort klipje is het eigenlijk. En ik ben eigenlijk benieuwd hoe het nou uh, werkt. Want je zou inderdaad zeggen voedsel meenemen. Wat overblijft uit een restaurant. Dat doe je gewoon in een plastic tas of zo. En klaar is Kees. Maar hier zit dus een heel systeem achter. Lisanne Addink. Zij heeft dit... Uh, dit tasje ontworpen, wat overigens ook bekroont hier, hier zojuist met een award. Dus het is extra blij jullie, Sanne. Ja, klopt helemaal. Ik ben gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. En op de achtergrond hoor je trouwens het geroezemoes van alle vakmensen... die de kraampjes afstruinen naar innovaties en naar de positieve gevoelens... die je toch moet hebben dit jaar en die waar. Zeg, maar vertel even wat nou precies de bedoeling is. Ja, de foodie bag. Nou, eigenlijk is het een uh, nieuw soort doggy bag. Uh, iedereen kent de doggy bag eigenlijk wel. Maar het bijzondere hiervan is uh, dat het vooral ook juist inspeelt op het stukje gêne wat we toch hebben. In Nederland vraagt eigenlijk bijna niemand om het doggy bag. En dat wilden we juist wegnemen. We hebben gezien dat mensen het moeilijk vinden om erom te vragen. Ja. Dat geldt zowel vanuit uh, de gast die zit te eten als van de ober eigenlijk. Heb je dat al dus, helemaal onderzocht? Ja, we hebben daar onderzoek naar gedaan. Samen met de student Lisanne de Bakker hebben we onderzoek gedaan en gekeken hoe dat kwam. Nou, dat was ja. toch wel de belangrijkste reden. Dus wat we hebben gedaan, we hebben niet alleen de Doggyback herontworpen en een nieuwe naam gegeven tot ja. Foodieback. Nee, ja. we hebben ook een clip daarbij ontworpen. Ja. Het idee is uh, bijna iedereen weet dat je met je bestek kan communiceren. Ligt het nog open, ben je ja. nog niet klaar. Ligt het dicht, weet de ober dat hij het mee kan nemen. Ja. Dus op het moment dat je het lepeltje, de lepelclip die bijgeleverd wordt, aan je bord schuift, ja. dan weet de ober, oké okay, deze gast is klaar, maar wil graag de restanten meenemen en dan kan hij dat in de Foodieback mee naar huis nemen. Want die Foodieback, dat, dat kartonnen tasje moet dus eigenlijk van het restaurant komen, zeg maar. Ja, de restaurant biedt het, biedt het aan als een dienst, dus op het moment uh, dat uh, de maaltijd toch iets te veel was, maar wel erg lekker. Dan kan het op deze manier toch mee naar huis en hoeft het niet weggegooid. Nou het er niet zo'n groot tasje van op, hè? want het is, ja, het is uh, een paar tien centimeter lang. Wat we uiteraard hopen is dat restaurants rekening houden met de porties. Te grote porties, daar wordt uh, niemand gelukkig van. Maar toch kan het dat bijvoorbeeld het dessert toch net wat te veel is. Ja. Nou, in dat geval is het toch zonde als het moet worden weggegooid. En er wordt heel wat verspild. Ja, 50.000 ton per jaar uh, laten de cijfers zien. Dus uh, ja. dat is toch heel wat. Lodewijk van der Ginte van Koninklijke Horeca Nederland, de directeur. staat ja. erbij te kijken en de vraag is nou natuurlijk, meneer Van der Ginte, gaat de horeca Nederland dit tasje omarmen? Nou, laten we beginnen dat de horeca zo breed is en zoveel concepten uh, uh, kent, dat het niet vanzelfsprekend is dat iedereen dat omarmt. Maar, maar. Ik, ben, ik ben overtuigd dat dit voor bepaalde categorieën interessant is... Dat, we, dat het onderstreept en ook de noodzaak dat we verspilling tegen moeten gaan. Ja. Dat elke Nederlander het moment kent dat hij denkt... ik heb voldoende gegeten, ja, ja. maar het was zo lekker. Ik zou het laatste hapje wel mee willen hebben of die paar bonbonnetjes. Ja. Dus ik ben er positief over. Ik vind het maatschappelijk een ongelooflijke goede timing voor dit probleem. Dat moet aangepakt worden. Maar is, er een, is het een volledige omhelzing? Nee, maar dat begrijpt iedereen en de luisteraar zeker... Dat uh, een hotelkamer, uh, uh, daar is dit minder passend dan in de fast service. Of ja. uh, uh, bij kinderboerderijen. Of, dat is één. Twee. Nee. Je moet ook wel nog één dingetje erbij zeggen. Ja. Uh, je moet natuurlijk ook een product hebben wat je op die wat manier mee, mee kan nemen. Nee, en niet snel bederft als je het op de hoedeplang neemt. Als je nog 100 kilometer gaat rijden naar Zuid-Frankrijk. een korte reactie. Ja, ik ben helemaal mee eens dat het natuurlijk niet voor iedereen is weggelegd, maar juist die bewuste restaurants die hier iets aan willen doen, die uh, hebben hier denk ik een erg goed product aan. Nou, maar ik, vind, ik vind het een geweldig initiatief en ik feliciteer je van harte, want ik vind het gewoon goed doordacht en het past bij deze tijd. Dank en u. ook bij de horeca. Dank u wel. En zo gaat ieder hier weer zijn weg. Meneer van der Ginter gaat de horeca vol. Op naar de ambachtelijke kroket, zou ik bijna zeggen. En Lisanne met de foodieback. Naar de innovatiestand. Gaat er, er al gedaan. Naar de innovatiestand, daar zijn we nog vier dagen. Dankjewel. Kijk, dank je. Jan Boy in gesprek met Lodewijk van der Ginten. Hij is directeur van de Koninklijke Nederlandse Horeca. En Lisanne Abink, bekroond ontwerpster van de Foodieback. Route 66 van Chuck Berry. Heel benieuwd of wij de goede versie te pakken hebben. Nee. Maar kan ook goed zijn. Well, if you plan the Jack, take my way, it's the highway.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 Uh, Rut 66 van Chuck Berry in dit geval. Een nummer is echt door waanzinnig veel uh, artiesten opgevoerd. Het was een compositie van Nelson Riddle en Ned Kinkle, uh, The Rolling Stones, Die Pashmo, John Mayer, Glenn Frey, noem ze maar op. Ze hebben het allemaal gebracht. Vorige week had ik het met hem over alcohol. En vandaag uh, praat ik over een drankje dat door menige doorzaken wordt gebruikt... om de nadorst te lessen met marketingdeskundige Charles Bormans. Uh, hij staat er namelijk op een bijzondere campagne van Campina... die ons massaal aan de melk moet brengen. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Een campagne van Friesland Campina, dat lijkt me op zich niks bijzonders. Maar wat maakt hem dan zo speciaal? Nou, het zijn een aantal aspecten die hem denk ik wel bijzonder maken of opmerkelijk maken. Uh, uh, uh, ten eerste eigenlijk, denk ik, maar dat is meer een inside verhaal, is dat deze film, deze commercial die we op televisie zien, dat die gemaakt is zonder tussenkomst van een reclamebureau. AI, dat is natuurlijk lastig, want uh, het is rechtstreeks. We hadden het vanochtend ook over, uh, of jij hebt het vanochtend regelmatig over films gehad. Ja. Het is rechtstreeks door een filmproductiebedrijf gemaakt. Dat is in onze branche behoorlijk opmerkelijk. Ja. Um, de film is in eerste instantie als een corporate, dus als een bedrijfsfilm gemaakt voor intern gebruik. De story of Milk, drie minuten lang. Daar hebben ze uiteindelijk een 45 seconden commercial, tv-commercial van gemaakt. En um, nou, hij is daarnaast ook inhoudelijk wel, denk ik wel, bijzonder, een beetje. Een betoverende sfeer. Melk als product van een soort magisch proces. Hè? Uh, dus geen industrieel product. Geen fabrieksproduct. Maar iets wat in de koe ontstaat. Uh, nou, ook nog een aantal specifieke vervolgfilms. Met een hoofdrol voor de boer. Bijzondere website. Ja, het is allemaal wel een, uh, wat wij noemen een bijzonder concept. Luister dan graag naar sprookjes. Over magische wezens. En toverdrankjes. Maar als je een glas melk drinkt. Ga je dan sneller fietsen of hoger springen, dat is geen sprookje, maar misschien wel net zo bijzonder. Geen sprookje, maar wel bijzonder. Ja. Waarom eigenlijk? Waarom zet Campina zo groot in op de promotie van melk? Nou, in algemene zin is dat, is dat denk ik wel nodig. Zeker in Nederland. Omdat er in Nederland steeds minder melk wordt gedronken. Even wat cijfers. In 1950 dronken wij 182 liter melk per Nederlander per jaar. Uh, dat was, uh, in de jaren 70 was dat 101 liter. En in 2010 is dat 60 liter. Dus we gaan van 3,5 liter per week in 1950... naar een liter per week anno heden. Ja. Dus er wordt steeds minder melk gedronken... Uh, we komen straks nog even terug waar dat aan ligt. Maar ja, vandaar toch wel weer een poging om dat gebruik te stimuleren. In Nederland? Of ook over de hele wereld? Uh, nou, in Nederland is dat zeker nodig. Uh, als je gaat kijken in de hele wereld, daar zie je dat uh, door... Uh, als gevolg van, van bevolkingsgroei en, en, en, en de opkomst van opkomende economieën... Uh, dat daar eigenlijk steeds meer melk wordt ge uh, gedronken. De markten worden daar groter. Uh, uh, in Rusland zie je dat gebeuren. In China, in, in het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië. En ja, je zou kunnen zeggen... Uh, er is ook een, een Engelse versie van deze Story of Milk uh, gemaakt. En uh, ja, dat, dat uh, uh, Friesland Campina daar wel min of meer op inspeelt. Luister maar eventjes. Something magical happens out here. These animals grazen peacefully for hours and hours. Secretly, they're making something not a factory in the world can produce. Something so rich with nutrients... Like nothing else. Weer veel nadruk op het feit dat het om een puur natuurproduct gaat. Ja. Iets dat de fabriek niet kan maken. Ja. Maar dat is toch een open deur? Uh, dat zou je zeggen. Maar uh, kijk, in de loop van de jaren heeft melk eigenlijk veel van haar... toch wel wat van haar natuurlijke karakter verloren. Uh, hè, we hebben het echt over de melkindustrie. De koe ook eigenlijk als een soort uh, ja, levende melkfabriek. Uh, de koeien moesten ook steeds meer gaan produceren. Uh, in het recente verleden hebben we ook problemen gehad met PCB's, met dioxines. Dus uh, in feite, uh, ja, is er, dat heeft natuurlijk het imago van, van, van melk in de afgelopen jaren heel ja, die gedaan. dioxines en die PCB's, die, die schandalen liggen al ver achter ons. Waar ligt het dan aan dat wij minder melk zijn gaan drinken? Nou ja, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn eigenlijk twee oorzaken. Ten eerste uh, zijn er veel meer concurrenten gekomen uh, voor melk als dorstlesser. Denk even, denk even aan, aan gewoon de opkomst van Frisdranken. Vroeger dronk je een colaatje, misschien s'avonds een keer om vijf uur of smiddags. Maar niet om elf uur ochtends, want dan zat je altijd aan de koffie met melk. Uh, uh, maar denk ook aan de opkomst van flessenwater, bronwater. Uh, uh, concurrentie vanuit zuivel zelf ook nog een keer. Fristi, Feefit, Optimel. Al die drinkjochertjes, smoothies, vruchtsmoothies. Overal is er concurrentie gekomen. Dat is ten koste gegaan van het drinken van melk. Dat is één. Ten tweede. Men is ook kritischer geworden ten aanzien van de heilzame werking van melk. Hè. Melk bevat dierlijke Vetten. Die worden als slecht gezien. Uh, je ziet ook dat er toch ook problemen zijn met, met allergieën, koemelkaaiwit, uh, uh, problemen met melkzuiker, lactose. Dat kan weer leiden tot darm- en, en, en buikklachten. Dus melk moet niet meer zo. Wacht even. Ik wil jou wat laten horen. Ja. Och moet het? Drie glazen melk per dag. Dat doet het. Melk moet. Melk doet je goed. Melk, de witte motor. Dat was zo, hè? vroeger op school ja. werd je mee opgegroeid. Ja. De, de, melk werd op school uitgedeeld, ja. nog tegenwoordig. Ja. Melk moest, uh, ja. zo simpel was het. Ja. Waarom, waarom moest het? Waarom is die... Die, die, die kentering dan in die aanname gekomen? Nou, in eerste instantie was het gewoon, als je terug gaat, want je kan wel teruggaan naar de jaren dertig dat dit gaat, gaat leven... dat dieet van de gemiddelde mens in Nederland was toen schraal. En een halve liter extra melk per dag zorgde ervoor... dat kinderen 43% langer en 81% zwaarder werden. Dus melk zag, had men echt het idee van, dat is echt noodzakelijk. He, in de jaren tachtig komt dan het verhaal dat melk weer goed is vanwege kalk. Tien jaar later eh, nou, kon het nut van kalk dan weer niet worden aangetoond... Um, maar eigenlijk is de echte uh, uh, uh, uh, uh, feitelijke reden dat melk moest... Dat is eigenlijk, die is altijd economisch geweest. In de crisis van de jaren dertig is er een melkplas ontstaan. We hadden boeren en die produceerden veel melk... en er werd te weinig melk gekocht. En uiteindelijk is het ook door de overheid voor een grote gestimuleerd. Hè? En zo is die gedachte ontstaan... Uh, melk moet gedronken worden, eh, want die melkplas moest <coughs> gewoon opgedronken worden. Ja. En uiteindelijk is daar zo onze, ja, onze nationale, moet zeggen, gesubsidieerde drank uit ontstaan. En daarom melk. heeft de zuivelindustrie al decennia lang een zuivelbehoefte in bijvoorbeeld Azië gekweekt. Die zullen dat middels meer, meer ook daarmee gaan kweken, ja. Charles Borremans, waar valt mijn oog op, op in de televisiegids voor vanavond? Nou, Er is al heel veel over gezegd en geschreven, maar vanavond is die dan op de buis, het geheim van de HEMA... Dat is een documentaire over dit succesvolle bedrijf... om vijf voor half negen op Nederland 2. En een tamelijk intrigerende aankondiging in de vadergids over de documentaire Gat in de Markt. Daarin zoekt de hypotheekadviseur Remco Trommel... terminaalzieke patiënten op met de vraag... of zij hun levensverzekering aan hem willen verpanden. En hij geeft hem dan bij leven een voorschot... waarmee ze hun laatste wens kunnen waarmaken. En Trommel verdient er natuurlijk aan. En het is nogal omstreden. En Frans Bromet legt dat vast om elf uur op Nederland 2. Zo meteen Jurgen van den Berg met het programma Lunch. Stelling in standnl verlies daar beperken we het even toe voor dit moment. Het is goed als oudere werknemers salaris inleveren. Dat is de stelling, prikkelende stelling natuurlijk. En wie komt dat verdedigen, de directeur van nou, Kapgeenie? Nee, val, valt het meer aan, Eimert van Muilwerk, hij is van de CNV Jongeren. Heel benieuwd zo meteen. Surf naar de gids.fm. En tot morgen maar weer. Twee dingen in de Tweede Kamer. Ik zweer of beloof trouw aan de koning.